Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm. En dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in België worden de coronaregels strenger. Vanwege Omicron moeten concertzalen, theaters en bioscopen vanaf zondag dicht. En er is meer, zei de Belgische premier in het Frans op de persconferentie. Des activités culturelles, festives en recreatief... Zoals bijvoorbeeld le bowling, le paintball, les escape room, le snooker. Ja, ze had even voor je vertalen activiteiten zoals bowlen, paintball, snoekker en een escape room mogen dus ook niet meer. Winkels blijven wel open, maar je mag er nog maar met z'n tweeën naartoe. De restaurants en cafés zijn ook nog open in België tot 11 uur s avonds. En in China hebben ze ook nieuwe strenge maatregelen. De miljoenenstad Xi'an gaat vanaf morgen in lockdown... omdat er sinds twee weken bijna 150 besmettingen zijn. De 13 miljoen inwoners moeten thuis blijven en mogen alleen naar buiten in geval van nood. Eén persoon per huishouden krijgt toestemming... om eens in de twee dagen boodschappen te doen. En staat, schaatscomplex Thialf in Heerenveen krijgt toch geld van de overheid. Staatssecretaris Blokhuis maakt 1 miljoen euro over na aandringen van de Tweede Kamer. Daarmee kan de ijstempel voorlopig open blijven. Blokhuis maakt het geld over naar de provincie Friesland... zodat de Europese regels voor staatssteun niet worden overtreden. Thialf heeft al lange tijd financiële problemen. En in Nijmegen hebben ze een heel speciaal biertje gemaakt. Het Sexpack Leuterbier. We moeten ervoor zorgen dat mannen eerlijk en open over seksus durven te praten. En niet alleen maar platou horen. Het spel bestaat dus uit een sixpack bier. Met daarbij een spelbord en een pakketje vragen. Beschrijf in geuren en kleuren hoe een orgasme voor jou voelt in je hoofd en lichaam. Met de vragen die we stellen uh, geven mannen eigenlijk de ruimte om over dingen die achter dat, dat eerste manbeeld zit van uh, je moet je zo gedragen... Dat de laag die eronder zitten, de kwetsbaarheid, de onzekerheid over je lijf, prestatiedruk. Dat, je, dat we daar gesprek over kunnen gaan voeren met elkaar. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht gaat het opnieuw vriezen. Maar het is minder koud dan afgelopen dagen. Morgen is er veel bewolking en kan er smiddags in het noorden wat regen vallen. Tot 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 pray hearts listen and children listen to hear sleigh bells in the snow Goedenavond luisteraars. Welkom bij weer een aflevering van de kortere vanavond een speciale aflevering. Want het, uh, het krochtenteam zit hier bij me en we gaan uh, alternatieve kerstnummers draaien. Vandaar dat ik uh, Bing Crosby toch maar heb weggedraaid. Want het is ja, volgens mij een van de oudste kerstnummers die ik ken eigenlijk. Hè. Dus uh, vandaag gaan we samen met uh, Piet Rossel en uh, Dick van Duin uh, alternatieve kerstnummers draaien. Piet, wat is jouw eerste keus? Oh, dank je Pim dat ik uh, gelijk aan de beurt ben. Ja, ik heb hier op mijn lijstje staan uh, wat vrije keus. Dus ik denk. Probeer het maar. Christmas Time Is Here Again. Van Ringo Starr. Ik las laatst een, uh, een, zo'n reviewlijstje van uh, een albumoverzicht. Best Albums. Uh, Ringo Starr. Nou, hij heeft een kerstalbum gemaakt. Dat is het allerslechtste album qua rating van Ringo Starr. Hij ja, heeft hier wel gemaakt ja. inderdaad. Ja, <laughs> alle, ja, ja absoluut, absoluut. Maar andere uitzending. En alle vier de Beatles, solo Beatles, hebben natuurlijk... Uh, Heel veel solo albums gemaakt. En de albums van Ringo Starr... worden afgekomen als de slechtste beschouwd. En dus dit is het slechtste van het slechtste. En daar een nummer van... Christmas time is here again. Dus vanaf hier dan... Uh, kan het alleen maar beter worden. Dat is op zich een reden om dat te kiezen. Ja, en dan met kerstmis mag alles. Hè. Er gelden hele andere wetten. Uh, want het is ook nog een leuk nummer. Alles voor Ringo is eigenlijk leuk om te horen. Het is altijd opwekkend. En, uh... Nou, laten we even luisteren. verluisteren. Ja, uh, uh, kan je ons oordeel uh, horen? Ja? Graag. Dus hier komt Ringo Starr met Christmas Time is Here Again. De meningen zijn wat verdeeld hier. Het moet ook. moet ook. Ja. Nou, ja. Als, als, als de term langdradig ergens op van toepassing is... vind ik het dit nummer wel. Dat blijft maar voort. Reutelen met Christmas Ja, Hier. Ja, dat ja. dat ik een patent op. Hè? Maar het leuke, 50 jaar geleden hebben de Beatles dit ook al gedaan. Elk jaar maakten ze een kerstplaatje voor een uh, fanclub. Dat zal ik ook even laten horen. We hebben 1 minuut 50, ja. dus dat uh, kunnen we okay. hebben. Hè? Ja? Everything you wish yourselves for Christmas. This is John Lennon saying on behalf of the Beatles, have a very happy Christmas and a good new year. here again George Hudson's leader. I'd like to take this opportunity of wishing a very merry Christmas listeners everywhere. I'd just like to say Merry Christmas and a very really happy new year to all listeners. Now, the beste wensen van de Beatles. Nou, daar wordt iedereen blij van. Net als van die documentaire die ze net hebben uitgebracht. Ik hoor, enige, ik hoor enige, ja, nou ik hoor moet je daar niet wat wil zeggen? Dick, die is uh, Beyond Rescue, die moet uh, <laughs> andere dingen gaan doen. <laughs> nee, ik, ben, ik, ik heb wel een paar platen van de Beatles en er zitten best uh, een paar goede tussen. Maar het oefen wat nu uh, voorbij komt van uh, de leden en, en de Beatles zelf, dat kan mij niet zo ik heb zijn microfoon uitgezet, dus ja. Uh, het was maar een begin, uh, Dick. We zijn benieuwd naar jouw uh, entry. Wat wil jij uh, laten horen, Dick? Ja, ik wil uh, iets laten horen van de zanger van, uh, van Claw Boys Claw, Peter de Bosch. Um, dat komt van een cd die ooit is uitgegeven door de VPRO. Uh, in 1998. Zo, so dit is kerstmis. Um, en dat is een cd waar allerlei bekende Nederlandse bands en, en, en uh, artiesten aan meedoen. Zoals Skik en Betty Serveert en okay, Daryl Anne. Yep. Guus Meeuwis zelfs. En uh, wat mij betreft een van de beste kerstcd's die is uitgebracht. Uh, dus, uh, er, hij staat ook op Spotify, dus dat is een aanrader. Maar op die cd staat dus ook Christmas Lullaby van Peter de Bos En... Hij bewijst in dit nummer dat hij uh, eigenlijk ook wel een crooner is. Hij, hij, Wat is een hij, crooner? Een, Wat is een crooner? Een crooner is een, een zanger die uh, een beetje in het nummer hangt... een beetje lijzig de tekst. Een soort of Ring of Star? Ja, zoiets. Een beetje entertainer. Het gaat er erg, ja, echt ja, ja. Uh, tegen Frank Sinatra aan... Uh, Okay. Letterlijke ja, ja. betekenis weet ik niet, maar nee, ik ja, hoop niet. het geeft wel ja. een soort... Maar het plezier. nummer is, is oorspronkelijk geschreven uh, en uitgevoerd door Shane McGowan van uh, The Pokes. Die veel mensen misschien nog wel mm. kennen van het optreden op Pink Pop Dat hij uh, stom dronk op het podium stond en drie of vier nummers voor het einde van het optreden uh, werd afgevoerd. Omdat hij eigenlijk niet meer kon staan. <laughs> maar dit nummer heeft hij dan met uh, uh, uh, zijn latere band Shane McGowan en The Pokes gemaakt. En uh, Peter uh, tilt dit liedje, in, in, in mijn beleving, nog naar een hoger niveau dan, dan Shane McGowan. Uh, zullen we er naar gaan luisteren? Ja, die komt-ie. out, seems like a freeze, stumbling, I fell down and prayed on my knees, the ice wagon's coming to pick up the stiffs, I had a chat with an old one, he was gone in a jiff, And Santa and his reindeer jumped over the moon. So hush, little child, Santa's coming soon. Toro, Like your dear old dads I hope you grow up Brave and strong Not like me all week and sad He said Daddy, daddy You're thinking of booze I kissed them And I said, kid I was born to lose But you have a future And a big world to save. And I hope you'll remember all the love that I gave. To To all the little kids who haven't got no homes It's Christmas time in Palestine It's Christmas in Bayreuth. They're scrapping round for rice Not for dirty fruits And the Christmas lies that they blew up Now the laggy's are gone. dead I look like, like a comaner And I've a, a, a pain a, inside and, uh, my head And this is dan het kerstliedje the het slaapliedje Dora, dora, Lullaby. Dora, la, la. Dora, la, la. Dora, la, la. Dora, la. Bless the Christmas and Lullaby. Nou, dit was de Christmas lullaby van Peter de Bos. Met dank aan Shane McGowan van de Pooks. En aan Velasco hebben we ook gehoord, hè? Nou, dat denken we, omdat we een zingende zaag horen. En uh, in Nederland kennen we niet veel bespelers van de zaag. Nee. Dus uh, we hebben een donkerbrein vermoeden dat het uh, dat het een is. Ja. Dus maar dat, ze, Ja. Maar Piet uh, die maakte een opmerking tijdens het nummer, dat hij het uh, niet zo heel vrolijk kerstnummer vond. In vergelijking met. zeker niet met. Het is, is juist niet. Met, uh, dat is niet uh, we zijn gezellig Kerst aan het vieren. Het is wat, wat, hoe zie jij dat? Het is een wat. Uh, wat somber nummer? Of is het juist. Uh, wat diepgaand? Nou ja, het gaat meer over. Uh, volgens mij over mededogen. Uh, het is een, een slaapliedje voor een kind. Uh, wat in slaap gezongen wordt met Kerstmis. En. Ja, er worden opmerkingen gemaakt over de arme kinderen in de wereld. Dat we daar wat voor moeten doen. Dus ja, het is wat stichtelijk. En zeker voor Peter de Bos en voor de schrijver van het, van het lied, denk ik. Dus er mag voor mij best een boodschap in zitten. En het hoeft voor mij niet alleen maar vrolijkheid te zijn. Ja, nee, ik associeer kerstmis ook niet alleen met, met, met vrolijkheid. Soms ook wel met wat... Nou, met eenzaamheid of met uh, uh, mensen die wat minder gelukkig zijn. Ja, nou ja, dat is dat zeker. heeft hij mooi, ja. Ja, voor mij is kerst is gewoon een witte kerst en een beetje, uh, ja, kerstboom. Een huh? beetje plat eigenlijk, maar ja, het is niet anders. Uh, dat vind ik kerstmis eigenlijk wel gezellig Kitsch. met elkaar. Kits, ja. <laughs> ja, lichtjes ja. en sneeuw ja, heerlijk. Ja, ja vandaar als uh, ja. mensen nog uh, naar de site kijken en uh, hoe wij hier zitten met... Uh, Piet heeft het keur versierd hier met ballonnen en lampjes. We dus, oh, uh, zitten echt in de kerstsfeer. Hè? Ik zag wel wat lichtjes uh, hier liggen, maar uh, ja, we, we, zijn do we doen het nog een keer beter. Ja, doen ja, ja dan, keer dan doen we onze kersttruien aan. De <laughs> ja. Ja. kersttruien ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Nee, die zijn we deze keer vergeten. Ja. Ja, het is hier toch wel warm. hoor. Dus, uh. Maar goed, we hadden het bruggetje naar Velofsky. Hier komt ze met uh, Christmas was a friend of mine. Het lied van Velofsky, Christmas was a friend of mine. Mooie keuze, Piet. Het was geloof ik een keuze ook van, van jou, Wim. Dat van is ook waar. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is ja. eigenlijk het enige nummer wat in, als, in al onze top 10 stond. Eigenlijk hè? gek ja. genoeg. Ja, ja, want niemand kende Velofsky. Ineens had je dit nummer: uh, Christmas was a friend of mine. Nou, We hebben haar nog geïnterviewd, maar ze was er nog niet zo over te spreken, want ze zat bij de verkeerde uitgeversmaatschappij of zo. Hè? Ja. En toen was Joan in the was tegelijkertijd had ook een kersthit. Dus uh, haar hit is eigenlijk geen hit geworden. Oh, ik dat ken me nog al, dat het, Althans, bij mij persoonlijk kwam het al echt binnen van... Ik weet, ik weet nog dat keer dat ik het nummer hoorde. Ja, ja fantastisch. Ja, ja? Maar het heeft dus niet in de top 40 gestaan. Nee. Nee, gek van, Wel vanaf. Vanaf in 20 de top 2000? Uh, ja. Nee, Ja. Nee, volgens mij kan ja. zij goed leven van haar muziek. Dus ja. Ik, ja, achteraf misschien, misschien niet, maar op het moment dat het werd uitgebracht... had ja. ze denk ik wel gehoopt dat het uh, ja, wat tuurlijk. meer zou doen. Ja. Ja. Maar echt een songsmit, deze vrouw. Die ja. gaat dus in de studio al die lagen en lagen zitten bouwen. Ja, ze doet alles zelf. Ze speelt alles zelf. Van, van percussie, gitaar, ja. bas, toetsen, stemmen. Alles, alles is van velen. Dus ja. En dat is dan ja. wel heel knap als je dat dan... Ze werd ook laatst geïnterviewd op de radio... dat ze over de Beach Boys... die hebben dan ook uh, al die studio-outtakes... hebben die al, al heel lang geleden uitgebracht. Ze zijn er een beetje mee begonnen. Dat ze dat ook echt heel, helemaal doorluistert... en doorexerceert, uh, vee om te horen hoe in de studio die studio die, die stemmetjes... en die meer ja, gezang... Die bij elkaar kwamen. En ja. dat... Uh, ja, wat je eigenlijk in de Get Back documentaire ziet, ja, je moet er van houden, Pim. <laughs> Dan ja, zie Dick. je ook gewoon van, hé hey jongens, eventjes niet, je moet hier even niet, niet, uh, geen accent leggen en uh, even een andere opbouw. Laten we, met het, laten we niet met een verse, maar met een refrein beginnen. En zo, zo kan Vee ook heerlijk praten over hoe je, een, hoe je een song in elkaar knutselt en, en ze kan het dus zelf ook bewijst deze song. Ik weet of ze nog meer van dit soort nummers... Uh, ja, heel LP's heeft ze gemaakt. Ja, ja, het, of, ja die ze ja, zelf gemaakt. Hè? Heel ja. Veel, ja, echt. Ja, hoe, hoe zou je dit nummer moeten kenschetsen? Een beetje als een collage van verschillende sferen achter elkaar, hè? Toen komt er een harp komt er langs. Ja, de zingende een zwaag. zingende zaag. Uh, de rinkelbelletjes uh, ja, die je ja, eigenlijk ja, bij ieder kerstnummer hoort. Ja, hoor. ja. ja. toch een beetje meer ja. een Meer collage, ja. ja. Ja, heerlijk nummer. Ja. Ja, Mooi ze noemt die techniek. Die techniek heet toch ook sound on sound. Dus het plakken ja. van, van okay. geluid op geluid. Ja, om er al even terug te komen op die film Get Back. Want je ziet hoe amateuristisch eigenlijk die Beatles bezig waren. Hè? Eerst zagen ze in die Twickenham studio's. Nou, dan moest alles. Er moest een hele console neergezet worden. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Maar dat was nou, 1968 of zo. Dus ja, dat ze toch bekend stonden dat ze, dat ze, dat ze, dat ze voorop liepen met... Uh... Ja, maar het is ongelooflijk, ja. En dan, uh, dan hoor je dat Velaski het gewoon op de eigen zolderkamertje doet. Nou, dat vind ik toch knap, hoor. Ja, dat wel een paar jaar later natuurlijk. Ja, maar, ja dat was uh, 1980. Dus dan zijn we wel weer ja. een, een stukje verder. Nou, maar, tien jaar. Dat ja. valt eigenlijk ook wel mee. ja, ja. Maar ja, ik denk dat je tien jaar daarvoor... had je nog geen vier sporen uh, ja, zeg maar, één, voor, ja. de, voor de... Voor de thuismarkt, zeg maar. Nee, dat klopt. Nee. Nee. Zij hadden er twee, vier sporen recorders. Hadden ze aan elkaar gekoppeld, hè? <laughs> en de acht track recorder van George, hè? die hadden ze geleend. <laughs> ja, het was, het was echt ongelooflijk amateuristisch, ja. ja. Maar mooie muziek. Zeker zijn wel, ja. Maar de ideeën waren goed. Ja. Daarom, ja. ja. Ik wil toch even deze uh, sfeer een beetje doorzetten. Ik heb een mooie a cappella nummer gevonden. Dus een beetje rustig nummer. Dat is van de Australische band uh, Human Nature. Eerst in de jaren 2000 tot 2010 hebben ze echt mooie muziek gemaakt. En zoals gezegd a cappella. Dus hier komt Human Nature met White Christmas. Dreaming of the white Christmas. Just like the one. Where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow and I am dreaming of a white Christmas. Christmas got arrived May your day May your day May those days Be merry and bright And may all Your Christmases Be bright. Be white. Ja, het was niet helemaal akapellen, maar het was wel een mooi rustig uh, Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas, ja. Santa Claus. <laughs> Santa Claus, ja. ja, ja. Wat ja. is eigenlijk uh, het verhaal achter, ach, achter, achter de Kerstman? Er zit geen. Uh, ik heb was het niet het helemaal voorbereid. voorbereid. Nee, nee, dat, geen, dat heb ik ook niet uh, beraad hoor. Uh, Sinterklaas is dus, is het uit het uh, Hoge Noorden. Uh, mengeling van commerciële en uh, religieus of bijgeloofachtige... Uh, ja. ja, volgens mij uit. De Kerstman is Coca-Cola voor mij jaren 50. Coca-Cola? <laughs> of is het ouder? Hoe oud zou het zijn? Denk ik? Ja, ouder nog, denk 30 ik. In jaren het. 30. Ja. Nee, toch veel ouder. In de middeleeuwen was het toch ook al uh, kerstbomen en zo? Ja, maar ja, dat was een heidensgebruik. Ja. En dat heeft niet ja. zoveel met, uh, met, uh, met Kerst en de Kerstman uh, ja, te maken. Heidens, uh, oh ja, ik denk dat het een heidensgebruik is hoor. De Kerstman? Kerstman wel, ja. Of is het een Europees gebruik wat geëxporteerd is dus naar, naar Amerika? En daar is de Kerstman uh, commercieel geëxporteerd. Ik hoop dat er. Uh, ja. dat er mensen, nu, nu moeten de mensen even nu inbellen. Nu moeten de mensen uh, even inbellen. In, <laughs> die, die mensen die het weten mogen inbellen. Goed, dan gaan wij gauw door met Run DMC, hè? Ja, Christmas in, in Hollis. Hollis ja. Ja. En Hollis is natuurlijk een wijk uh, in, uh, in New York. Ja. Het hoort bij Queens. En uh, daar komen die. Uh, wie hoort van Run DMC vandaan? Ja, Run DMC kennen de meeste mensen wel, denk ik. Met uh, het nummer Walk This Way van uh, wat ze samen doen met, uh, met Aerosmith. Oh, okay. ja, ja. Oh, ja, Maar dit nummer, uh, dat ligt uh, wat makkelijker in het gehoor. Het is natuurlijk ook een kerstnummer, Christmas in Hollis. En uh, ze gebruiken ook wat samples, wat gebruikelijk is uh, bij, uh, bij rapmuziek. Ja, ja. Dus... Uh, kunnen we nog even een wedstrijdje doen of iedereen uh, alle nummers herkent? En dan zal ik uh, na afloop nog even vermelden wat dat dan uh, is. Oké. Okay. Het is ook wel grappig om te weten dat het nummer ook uh, gebruikt is in soundtracks van Die Hard. En, uh, oh, die film. Ja, ja die ja. film. Die Hard met Bruce Willis en, uh, okay. en The Grinch. Oké. Okay. Meer recentelijk. Ik heb twee weken geleden Die Hard 2 gezien op dat vliegveld. Ja, was toch wel leuk. Maar. <laughs> ja, maar er zit dit nummer niet in. Voor binnen pleasures, zoals Piet wel eens zegt, hè? Ja, het zou kunnen. Ja, dat, die hard voor mij. Ja, dat is de Telegraaf lezen, toch? De Zator's telegraaf is een, is een geweldig... Uh, guilty Pleasure. Oh, Guilty Pleasure. Genieten. In een snackbar. In de snackbar. Ja, dan en dan een rietje ja. erbij ja. eten ofzo. <laughs> niet kopen. Maar ik gewoon. vind uh, Die Hard eigenlijk uh, gewoon een uh, combinatie van actie en humor. En dat, uh, dat kan ik altijd heel goed hebben. Ja, uh, ik vind het ook ja. Het is niet ja. te serieus in ieder geval. Nee, gelukkig niet. Nee. Maar het is ongelooflijk wat hij allemaal kan hè. Het, het is heerlijk. Hè. Ja. Nog meer dan James Bonds volgens mij. Ja. <laughs> maar goed, hier komt uh, Run DMC. In my hand, and I'm chilling and cooling just like vrolijk nummer. vrolijk kerstnummertje. Ja. ja. En nu even voor de prijsvraag natuurlijk. Uh, wat hebben we allemaal gehoord? Aan <laughs> ah, nummertjes gesampled. Uh, <laughs> ja, nou. Red Nose Randy heb ik gehoord, ja. Nou, dat Weet... nou, die heb ik niet op mijn lijstje staan. Maar dat zou <laughs> heel goed kunnen. Ja, hij werd wel vermeld. Dat klopt. Ja, daarom. En ja. er beginnen ook die, die belletjes daar. Dus, dus Volgens mij is het daar van, ja. Jingle Bells ja, kwam bells. voorbij. Ja. Frosty the Snowman. Daarom. Joy to the World. George to the World, ja, is dat ook een... Uh, ja, dat is ook wel een kerstnummer, hè? Ja, een beetje christelijk uh, soort nummer, hè? Ja. Ja. ja. En Backdoor Santa, maar dat ken ik zelf niet. dus Dat ken dat ik ook niet herkend. Nee. nee. Maar ik, ik vind het toch wel opvallen... dat uh, rap heeft heel, eigenlijk weinig instrumenten nodig heeft. Je hoort een, uh, een goede beat. En iets wat een sample wat continu herhaald wordt. En dan maar een beetje uh, rappen eroverheen. Erg knap. Ja, ik ben zelf... Hoe heet het? De La Soul, hè? Ja. Rap en kerstsongs heb ik niet zozeer die link gelegd. Maar dat is een goede ding. Er zijn vast meer Ja, maar... Niet heel veel, denk ik. Ik ben er niet heel veel tegengekomen. Deze is wel redelijk bekend, natuurlijk. Beastie Boys. Klinkt Beastie Boys-achtig, natuurlijk. Dit ook. Een Def P, de Osdorp Posse... Of door portie. Ja. Uh, ja. Ik weet niet of die een kerstnummer hebben. Maar. Nee. Het staat mij niet zo op het netvlies, nee. uh, Als, nee, als ik, is ik eerlijk het ben. Maar misschien is dat voor, voor de volgende keer. Dat we daar uh, die rapplaten uh, rap rap. proberen te zoeken. Oh, ja. Want het, het gaat straks alleen, wat mij betreft, alleen maar triester worden. Ah, <laughs> nee, dat? Dan ja. uh, je er wat tegenaan, Pim. Ja, uh, ja, ja. Wat jullie ja, kiezen. Of Chuck Berry of de uh, uh, Beach Boys? Ja, zeg het maar. Heb je nog een. De uh, ja, Beach Boys hè? is wel lekker vrolijk, inderdaad. En net als uh, alle uh, Amerikaanse bands gaan ze gewoon met gewoon ook weer een album uit. En ze hebben dit album, nou, was het uh, eind 90, uh, het jaar 60? Ja, uh, uh, yeah, de Christmas album gebracht. En dan wil ik uh, Little Santa Nick uh, laten horen. Hier komen ze van de Beach Boys. But you're walking to the bar. Okay, dit waren dus uh, allereerst Simon en Garfunkel. Nee, sorry, helemaal fout. De Beach Boys met uh, Little, Little Saint Nick. Nick. Ja? En daarna Chuck Berry met Run, Riddle of Run uit 1958. Ook toch mooie muziek, hè? Mooie combinatie, mooie Zellig. combi. Ja, vooral gezellig. Maar goed, hier in de studio is het ook gezellig. We zijn met een drankje begonnen, een echt uh, kerstdrankje, hè? Lekker. Dus hoogte stemming. <laughs> uh, nou, uh, Dick, zeg jij het maar. Oh nee, Pieters is aan de beurt. Pieters, ja. Echt? Nou ja. ja. Ik was een beetje aan het uh, zoeken in mijn platenkast. Ik kwam eerst op Paul Simon zelf. Uh, Ready, for Christ, Ready for Christmas Day. Of ja, right? die gaan we ook nog draaien. Nou, ja, dus ja. Als we dan toekomen. Dat is een heel mooi nummer. Echt. Ik, uh, zit ook heel uh, slim met elkaar met samples en zo. Maar ik zocht wat verder. En het, het schijnt dat Simon en Garfunkel... hebben ooit Silent Night uh, opgenomen. Uh, met daaronder een geluidsband van het 7 o'clock news. En uh, dan krijg je een mooie mix... van een mierzoet kerstliedje. En een tegenstelling te, tot uh, dat 7 o'clock news... waar je alle rottigheid en nadigheid toen voorbij komt. Overigens heel veel... Uh, overeenkomst met nu, want het is het nieuws van... Uh, ja, tuurlijk, ja. Dat ...in Washington, tuurlijk, ja. dat daar uh, betogers in een hoorzitting... worden, worden weggestuurd. En uh, ja. er zijn allerlei politieke, uh, politieke onrust. Dus uh, en dat, dat is eigenlijk een aardig... Uh, ja, het is altijd een mooi contrast tussen dat hele mierzoet... want we zitten natuurlijk allemaal... sentimenteel uh, braaf bij de kerstboom. Met kerstmers. Maar uh, ondertussen blijft die stroom... Treurigheid van wat mensen elkaar aandoen blijft ook gewoon over de radio doorkomen. Dat dus hebben ze gewoon een keer. Uh, wat hoe je in dit nummer? Uh, ja, door Simon, elkaar heen. Oké, okay, maar Simon en Garfield waren toch helemaal niet zo politiek, bewust en, en boodschapperig? Of wel? Nou, Ken weet je. Ik zo niet zo goed, maar. Het zat er wel tegenaan. Dat klopt. Ja. Het, was waar, het, waren, het was geen Leonard Cohen of, of Dylan, maar nee. het zat er wel tegenaan. Dat zat toch wel maatschappij. Ja, ik in, denk in, zeker uh, Paul Simon ook is later... solo. Ja. Uh, ja, ja. ja. In het, het begin waren echt. het gewoon straatzangers natuurlijk. Hè, ja. Ze begonnen ook in Engeland. Ja, dus... dat vond ik eigenlijk wel een goede, vooral dat ik hem zelf eigenlijk opgestuurd ben. Uh, pas, pas kort geleden. Het nummer is al uit 1966. Van het album ja. Parsley, Sage, Rosemary and Time*. Daar komt-ie. So. And the police in Cicero said they would ask the National Guard to be called out if it is held. King now in Atlanta, Georgia plans to return to Chicago Tuesday. In Chicago, Richard Speck, accused murderer of nine student nurses, was brought before a grand jury today for indictment. The nurses were found stabbed and strangled in their Chicago apartment. In the atmosphere was tense today as a special subcommittee of the house committee on an American Activities continued its probe into anti-vietnam war protests. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings when they began chanting anti-war slogans. Former vice president Richard Nixon says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, the U.S. should look forward to five more years of war. In a speech before the convention of the de in New York Knicks and also dat it in opposition to the war in this country is the greatest single weapon de thing against the US. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night. Ja, inderdaad mooi nummer, ja. Zo nog nooit bekeken. Nee. Ja, juist. Ja. Want je hebt zo'n lijst dik. Nee, maar ja. een kort nummer. Ook ja, het is, uh, dus het is in uh, twee minuutjes klaar, toch? Peter? Ja, twee minuten één, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ja, misschien vond ze het zelf ook genoeg. En, uh... Nou, misschien moeten we het toch eens over hebben. Wat ja. maakt nou een, een kerstlied een goed kerstlied? Hè? Moet de bij zitten of toch niet? Sorry, ja, anders. Maar uh, als het alleen maar sentimenteel is, dan lijkt het me uh, geen goed kerstlied. Het moet sentimenteel zijn met iets anders erbij. Met uh, humor of met. Uh, Zoals was dit, start. met een politiek uh, verhaal. Of met, uh, nou, Het mag toch wel sentimenteel ja. zijn. Ja. Maar zou dat iets uh, ja. uit de loop der tijden zijn? Ik denk dat het vroeger veel meer sentimenteel was. Misschien dat de laatste jaren 10, 20, 30 jaar, een beetje veranderd is. Kan, ja. ja. Nou ja, de verschillende muziekstijlen zijn eroverheen gekomen. Ik denk dat vanaf de jaren 30 tot de jaren 50 werd het allemaal een, was, denk ik, allemaal een beetje hetzelfde. Een beetje... Ja, een je zoetsappige ja. kerstliedjes allemaal, toch? Ja. Ja, dat is natuurlijk groot geworden die kerstfilms en met... allemaal. Ja, met ja, de komst van de verschillende mu muziekstijlen. Weer, uh, uh, met de rock'n'roll, met de soul. En met de maar, maar er ook ja. andere ander, soortige uh, kerstliederen. En de protestsongs, denk ik, hè, zijn ja. ook uh, meer naar boven gekomen. Misschien dat er daardoor ook een beetje een combinatie is uh, gemaakt, ja. ja. Maar wat je zegt, veel meer mensen, veel meer soorten, dus... Uh, ja. Ja. Veel meer opties. Vooral commerciëler, denk ik. Ja, als je ja heeft, misschien ja. wel. Maar ja, ik, ik weet niet. Veel, veel, veel bands gebruiken het ook om, om, een, om een kerstboodschap naar hun fans te brengen. Wat, uh, wat Pim net ook al aangaf. Uh, de Ramones, de Sex Pistols, uh, uh, uh, de Beatles. Die maakten een plaatje voor hun fans met kerst. Ja. Wat dan als een okay. soort promotieding uh, de deur uitging. Soms werd het niet eens op, op, op plaat De Ramones, heb je hem op je lijst? Hoor oh, ik ben heel nieuwsgierig? Maar Sex de romans heb ik uh, op mijn lijst staan. Okay. Ja. Ja. Maar ja. daar gaan we nu niet naartoe. Want uh, ik heb eerst een andere uh, Mooi kerst, uh, kerstsong. En dat, dat herken je niet direct als een, als een kerstsong. Maar het is uh, van de smiths. met, uh, met, met de zanger uh, uh, Morrissey. Please, please, please, let me get what I want. En dat gaat dan om het kerstcadeau wat hij wil hebben. En dat gaat over iemand. Die eigenlijk nooit geluk heeft in zijn leven en het eigenlijk wil dat dat één keertje mee zit in zijn leven. Ah, oké. Okay. Uh, ja, wanneer ja, kan dat het beste zijn als, als met Kerstmis? Dat je, dat je verlangen ja. naar iets gewoon uitkomt. Uh, nou ja, en ik vind het, ja, de meeste nummers van de Smith zijn ook gewoon mooi, dus uh, ook deze. Dus ik zou hem er lekker in gooien, Pim. Daar gaat hij. Good times for a change See the luck I've had Can make a good man turn back So please, please, please Let me, let me, let me Let me get what I want this time had a dream in a long time See the life I've had can make a good man back So for once in my life let me get what I want Lord knows it would be the first time Lord knows it would be the first time Weer een heel kort nummer, hè? heel kort nummer, inderdaad. Ja, één ja. minuut acht. Ze zeggen twaalf, zeg nog iets ja. over Dick, sorry, want het uh, is zo snel voorbij. Oké. Okay. Ja. Nou ja, de boodschap is van uh, ja, het verlangen. Uh, wishful thinking. Krijg ik nou eindelijk een keer een cadeau? Of zit het me eindelijk een keer mee uh, met Kerstmis? Want, ja. Uh, ja, het nummertje uh, is ook weer gebruikt in een film. Uh, ik weet niet of jullie hem kennen, maar uh, Ferris Bueller's Day Off. Ja, nee. ja, ja. Okay. dat was toch geen kerstfilm? Het was geen kerstfilm. Nee. Nee. Het nee. was mooi weer, dat. dat kan me herinneren inderdaad. Ja. Ja. Ja. Maar ja, de boodschap is natuurlijk universeel. dus niet alleen met kerstmis dat je een nee. cadeau krijgt. Uh, ja. Je kan ook met je verjaardag of. Ja. Uh, nou, het is toch wel raar. Met je je vadendag hadden... of je moederdag Ja. Nee, we hadden het net over een witte kerst, maar ik ben als, uh, met kerst in uh, Australië geweest, in Nieuw-Zeeland. Dan is het gewoon hartstikke warm. Dat is, ja, dat is toch een raar gevoel. Dat hoort Ik niet. ben een keer op kerst op Hawaii geweest. inderdaad, dus ook zoiets? Ja? Ja. Ik ben met auto nu op een Tha Thaise Tha Tha eiland. Ja, het is dus ook... Heel anders dan, inderdaad. Ja. Ja. Niet meer ja. doen? <laughs> niet meer doen? Nou ja, er was veel vuurwerk. En, uh, okay. Oh. Van die, van, die, yeah. uh, van die ballonnen die dan met een vuurtje eronder de lucht in gingen. Oh ja, die wist die, uh, die ja. wens Als je dan op een, ja. een, een mooi blank zandstrand zit, uh, dan is dat, uh, is dat ook een, ja, is goed. een mooie sfeer. Ja. Zeker, met die palmenbomen en zo. Ja. Ja. Maar, ja. maar ja, het is geen kerstsfeer. Nee. Nee. Nee. nee. En er zijn ook niet veel oude en nieuw liedjes, volgens mij. Oh nee, dat zou ook Kerstliedjes heb je ja. heel veel, maar oud ja. en nieuw liedjes, dat, ja. uh, dat is heel minimaal. Ja, dat is inderdaad nou je het zegt, ja. ja. ja. Happy New Year. He, Van Abba. Happy New Year, ja. ja. Maar ja. meer... Uh, Schiet jij wie... nog langskomen? Ja, you even... too. Uh, New, Year's New Year's Day. Day yeah. New Year's Day. En, uh, ja. Dus dat zijn inderdaad, ja. Maar we gaan alweer bijna naar het uh, nieuws toe. Dus uh, we hebben even pauze. Uh, de luisteraars krijgen nieuws en de file nieuws. Maar ik hoop dat er geen file is staan. Maar we sluiten af met uh, de Eagles. Please come home for Christmas. Ik vind het toch een mooi nummer. Dus ik wou hem er toch in gooien. Hier komt hij Bells will be ringing Please come home for Christmas, if not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.